met het NOS-journaal. Op de campus van de Virginia Tech Uni Universiteit zijn schoten gehoord. Er zou een politieagent zijn neergeschoten. Ook zijn er berichten over een tweede slachtoffer. Schutter zou, de schutter zou nog ergens rondlopen. Op de campus is alarm geslagen. Iedereen moet binnen blijven en de deuren op slot doen. In 2007 schoot een student op Virginia Tech campus in Blacksburg 32 mensen dood. Waarna hij zelf moord pleegde. Uitkeringsinstantie UWV zegt dat een jobcoachbureau in Rotterdam voor zeker 2 ton heeft gefraudeerd. Het bureau begeleidt zogeheten waajongers. Dat zijn jongeren met functionele beperkingen die moeilijker aan het werk komen. Het bedrijf zou veel meer uren aan begeleiding hebben gedeclareerd dan er aan begeleiding is gegeven. Het UWV heeft een brief gestuurd aan de 200 waajongers die bij het bureau zijn aangesloten. De meesten zouden gewoon hun baan kunnen behouden en krijgen andere begeleiding.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 Dat waren ze, eh, niemand minder dan eh, de Uber die deze uitzendingen begon van Alternative FM. Wat in het teken staat van de tweede voorronde van de Rob Hakkenda Award. Welkom, eh, want afgelopen vrijdag was het zover. De tweede voorronde die plaatsvond in het eh, patronaat. Daarin State of Negation, First E, Cold Nevada Translated, Dress Up Dolls en Sidewalk. Dat waren de deelnemende bands. En ook daar hebben we dus een uitgebreid, ja min of meer verslag, maar ook zeg maar de opnames hebben we ervan. En laten we daar maar eens mee beginnen met de opnames die wij gemaakt hebben afgelopen vrijdag. En we beginnen natuurlijk met de aankondiging van de enige echte presentator die patronaat Rijk is als het gaat om de Rob Akda wordt. Het woord is aan Pepe Fischer. Jawel, weer een seizoen, op Akta Awards. En wat baalde ik vorige keer dat ik er niet bij kon zijn, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Maar goed, ik ben er weer. Het is water onder de brug en ik begrijp dat vorige maand Len het heel goed gedaan heeft. Ah, de eerste metalheads zijn al binnen. Ja, inderdaad, goed, hou je bier goed vast. Jammer dat je maar twee handen hebt, hè? dat je maar twee biertjes kan vasthouden. Ja, het liefst zou je dat met vier tegelijk doen natuurlijk, dat, dat begrijp ik wel. Maar wacht even... Over naar de orde van de dag. Kom allemaal naar binnen, kom allemaal dichterbij. Want we staan te popelen om te beginnen hier met de tweede voorronde van de Rob Acta Awards. Jaargang 2010-2011. En we openen deze tweede voorronde van de Rob Awards met een vijfkoppige Haarlemse Metal Band. Jawel! Nou, ik wou net vragen, zijn er ook fans in de house? Maar dat, uh, dat hoef ik, dat is, die vraag die laten we maar even achterwege, dat lijkt me overbodig. Ze zijn zo'n twee jaar bezig en het afgelopen jaar gaat het deze Metal Heads Hoorlijk voor de wind, kan je wel zeggen. Zo wonnen ze de Metal Battle 2011 en daar wonnen ze zowel, ja, ik wou zeggen, daar wonnen ze zowel de juryprijs als de publieksprijs. En dat was zeker aan jullie te danken, dat laatste, maar goed. Um, en niet onbelangrijk, ze wonnen ook de Eimond Popprijs. En ik was erbij, ik was getuige. En dat deden ze met verven, moet ik echt eerlijk bekennen. Ze hebben zo'n 30 shows al op hun naam staan. En het gaat maar door en het gaat. Maar. Er zal inmiddels ook wel meer zijn, denk ik. Veertig, hoor ik hier. Ze spelen dus lekker vaak. en Daar gaan jullie zo van genieten, van die ervaring die ze hebben opgedaan. Ze stonden dus ook op het hoofdpodium van Bekenstein Pop, omdat ze de Eimond Popprijs wonnen. Ze spelen vette, groovy riffs. Boven hun biografie staat, get ready to mosh. Geef een applaus voor Stijn Abnegation! Right, up? Ja. ja, eerste keer goed. Alweer. <laughs> alweer goed. Uh, en dan betekent dat ik hem eerst niet aangezet en vier keer op ophoog genomen. Maar goed, we gaan het nog een keer proberen. Graag uh, wel altijd. Kasper, Casper, jij bent de, de frontman. Als ik het even goed uh, gauw, uh, snel doorneem. De Eymond Popprijs hebben jullie gewonnen en de metal battle. Ja, inderdaad. En met de metal battle, zowel de jury als de publieksprijs. Ik wil het er altijd even bijzeggen, want dat vinden we toch wel. Uh... Jury en Publieksprijs. Ja. Is het publiek, vreet jullie dat uh, op als, als jullie staan te spelen? Nou, we hebben vooral een ontzettend hele sterke achterban uh, hier uit Haarlem. We zijn een jaartje geleden begonnen in Flinties. En daar hebben we meteen een ontzettende, uh, nou ja, soort van fanbase. Maar ook vooral vriendenbase opgebouwd. En die zijn ons eigenlijk door heel Nederland wel gaan volgen. We hebben, ze zijn ook bijvoorbeeld met 20 of 30 man zijn ze naar Enschede gekomen. Voor de finale. Om daar de Haarlemse metalband te uh, spelen. Te supporten. Ja, uh, het, is, het is niet nieuw, een metalband uh, bij de Rob agda -woord. Ik denk aan een illustre voorganger die al uh, bij jullie dit uh, ja, min of meer al uh, gedaan heeft. Dat is Ethereal geweest. Ja, dat klopt. Maar jullie zijn uh, toch een beetje van, jullie doen liever jullie eigen ding. Uh, ja, wij doen wel, uh, ja, wij doen wel ons eigen ding, maar... Uh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Is het zo van, uh, van ja, het is, het is lekker. Gewoon lekker uh, metal en meer niet. Ja, kijk, je, je kan het niet hebben over, over het pad leggen of, uh, of over een voorganger. Want het, het, is, het is heel erg een eigen ding. Het heeft heel erg zijn eigen basic. En uh, ja, wat jij zo even ook al zei, uh, dat het pad ge, gelegd zou zijn... Is niet zo. Uh, dat is niet zo, want het, het is juist de bedoeling dat we, dat we een beetje de underdog zijn. Vooral als je het hebt over een popwedstrijd. Waar dan opeens een metalband staat. En dan juist de charme van de, de met bier over grote langharige uh, ja, idioten om het zo maar te zeggen. Uh, ja, dat, dat, dat is de power ervan. Dat is het leuke. Is dat, was dat ook een beetje het geval bij de IJmond Popprijs? Dat jullie daar ook zo'n uh, zo optreden gaven. En dat daar uh, dus ook van deze mensen komen. En dat leuk vinden om daar een beetje gewoon uit een bol te gaan. Ja, ja ik denk dat het daar wel op neer is gekomen. Want we, we proberen ook zoveel mogelijk gebruik te maken van Moshpit, headbanging en Wafdet. Dat, dat zijn we zoveel mogelijk aan het impliceren eigenlijk naar het publiek toe. En daar wordt ook vaak wel gehoor aan gegeven. Nou, en ik denk dat... Als een jury dat ziet. Dat, dat, geeft, ook, dat geeft dan zoveel uh, ja, power eigenlijk af. Moeten jullie het hebben van uh, de show op het podium? Niet per se. Uh, ja, ik, ik, ben zelf, ik ben zelf zanger. En in metalband, vooral als je het over grunten hebt. Heb je het dan al gauw over het publiek een beetje opzwepen. Ik hoef niet uh, zuiver te zingen. Want ik kan niet zuiver zingen. In, uh, in mijn geval. Um, dus over de compositie kan ik ook weinig zeggen. Dat is natuurlijk... Helemaal het ding van de, uh, van de instrumentenbespeelders. Bespelers. De uh, maar nee, ik, ik denk niet dat, dat wij het alleen hebben van ons podium, uh, podiumding. We hebben het wel echt van, uh, ja, van juist ook de opbouw, de climax, de, de afbouw. Het moet allemaal, uh, allemaal in elkaar vallen. En dat is naar ons idee wel redelijk gelukt. Uh, het sfeertje zoals die vanavond hier uh, is. Uh, Vind je dat leuk om uh, zo mee te maken? En jullie als band? Ja, ik vind het wel heel tof. Het jammer is alleen wel dat, uh, ik zei dat ook al tijdens het optreden. Dat Die Purple speelt nu ergens in Nederland. Dus er was een gigantische garde had, uh, had aan ons verteld. Dat ze wel hier naartoe zouden komen. En hebben vervolgens af moeten haken. Ben ik, neem ik ze ook niet kwalijk natuurlijk. Maar vanwege uh, het optreden ergens anders. Dus het was wel een beetje een teleurstelling. Ook natuurlijk als je als eerste band speelt. Dat er zo weinig, uh, zo weinig man staat. Tenminste zo weinig metal uh, moet je het ook een beetje van de wisselwerking hebben uh, van een beetje een groot publiek en, uh, en jullie ook dan? Is dat, uh, dat is prettiger voor jullie. Uh, sorry. Ik... Ja, ik bedoel, uh, nu moet die, moesten jullie beginnen. Dus ja. is er is weinig publiek. Maar moet je het dan ook van die wisselwerking hebben dat het een beetje... Oh, op die manier. Nee, nee, nee. Nee, nee absoluut niet hoor. Het, is natuurlijk... het gaat voor 99% om de muziek neem ik aan. Alleen, uh, ons ding is wel dat we, dat, dat we graag mensen aan het bewegen krijgen natuurlijk. En als je dan een zaal hebt vol mensen die net binnenkomen lopen. Dan, dan zit je toch wat jouw ding aangaat in het nadeel. Ik ga het nog een keer zeggen. State of Negation. Ja. Dat uh, is de naam van de band. Uh, wat jullie, uh, wat, ja, dat is de naam van jullie band. Wat, wat gaan jullie nog meer doen de komende tijd? Uh, nou, we hebben over uh, twee weken hebben weer een optreden hier. Met het afscheid van Daisy Bell. Dat is onze oefenruimte waar we ook uh, anderhalf jaar volgens mij al komen. Uh, ja... Moet ik even gauw iets over Ja, is goed, is goed, is goed. Ik, uh, eigenlijk kijk ik nu even van de bandleden aan, Kasper. Nou, nou is het dan? Ja, uh, ons overleg. Dit hebben we nog nooit eigenlijk naar buiten gebracht. Maar we hebben voor de zomer een tournee naar Engeland en Schotland staan. En uh, nou ja, dat, uh, dat gaat ook wel zeker van de grond komen. Dus dat is voor volgend jaar zomer. Ja, en verder willen we zoveel mogelijk op festivals staan. En uh, ja, dit soort podia natuurlijk ook bereiken. En waar zijn jullie op te vinden? Waar zijn wij op te vinden? Nou, Facebook hives ook? Hives ook maar nou nah, niet echt oké okay, dankjewel alsjeblieft als je nog twijfelde of die wilde gaan mossen is nu het moment want dit is ons laatste nummer En we willen jullie allemaal zien peuken ja laat, laat die attitude maar zien hero. ook drummer guy, you ready? we hebben technische problemen een momentje there we go okay Con Cushion get ready to die get the fuck up I'm Cushion I'm budget. Loud answer out you your love. fire, desire, let on your mind spike. Concussion, percussion, I've it, you know your love. fire, desire, let on your mind spike. The minute of music, come on. wow, oh, wow! Oh, oh, oh. We're going to our minds. By our mind. by by our lives. on going our by by our lives. be the Relations, they are the deformations. Pick up caution for your mind Pick up caution your truth Pick up caution your time Be Ja, dat waren ze. Het, uh, het dak ging er eigenlijk af met State of Negation. Uh, de winnaars van de Eimond uh, popprijs. En zij mochten dan ook het spits afbijten van de tweede voorronde van uh, de Rob daar wordt Met de onvolprezen... Pepe Fischer als ja hij, was, ja, ja, hij was er weer. Ja, hij was weer, Marcus. Want uh, het was uh, toch wel even weer uh, een gemis. Uh, Len deed de eerste voorronde. Deed hij overigens uh, niet slecht. Ik heb hem uh, uh, vorig jaar een keer gezien. Nou, toen was het uh, niet echt uh, wat je zegt, boepoe. Maar uh, bij de eerste voorronde vond ik hem allerminst uh, slecht. Hij heeft het uh, gewoon heel goed gedaan, vind ik. Uh, de tweede voorronde was natuurlijk weer in de vertrouwde handen van Pepe Fischer. En. Hij stelt ook meteen de tweede band van die avond maar eventjes voor. En verder gaan we tijdens deze nu al op vergetelijke tweede voorronde van de Rob Acta Awards met een Zaanse 80s Wave Band. Maar dan eentje die ook nog actief was in de jaren 80. Van de vorige eeuw, moet je er bij zeggen. Dat zegt iedereen tegenwoordig. van de vorige eeuw. Uh, in 2010 kwam deze band weer bij elkaar voor een speciaal eenmalig aanvankelijk optreden. In de Kade te Zaandam. Maar dat ging. Zo lekker dat het naar meer smaakte. Ja toch, tot nu toe klopt het heel ja, ja, ja, ja. En inmiddels zijn deze doorgewinterde muzikanten alweer volop actief met optredens. Maar ook met opnames. En in 2012, het voorjaar van 2012, wordt hun nieuwe album verwacht. Of moet ik zeggen, eerste album. Zo, ja, dat hangt er een beetje tussen. Laten we zeggen, het nieuwe eerste album. Ze krijgen een mengsel van 80s wave, 60 vocal groups, indie en eigen eigentijdse rock op dat schijfje geperst. Maar belangrijk is daarbij dat er een mooie melodie moet zijn. En een pakkende riff. Ga er nu naar luisteren en geniet van... First E. I'm falling in love, which means I'm falling. Is it better to be heartbroken? Being heartbroken feels so swell. 'Cause you got a way to lead the way. 'Cause you got. De tweede band die deze avond heeft gespeeld is First E en Ruurt is de man waar ik even mee spreek. Ja, uh, hoe lang zijn jullie bezig? Uh, nou ja, we zijn in deze bezetting uh, nou echt vol een uh, ja, half jaar zo'n beetje. We hebben vorig jaar uh, rondom kerst hebben we weer met uh, de oude band weer bij elkaar gehaald. Uh, er ontbrak er één van, die hebben we weer opgevuld. Dat was voor een soort reunieconcertje. En uh, hebben we ook heel kort gespeeld. En toen hebben we in de loop van het, uh, dit jaar, hadden we zoiets van, ah, we gaan het gewoon weer oppakken in een nieuwe, in een nieuwe bezetting. Dus, uh, dus we zijn, nou ja, zeg maar, vanaf mei bezig zo'n beetje. En... Bestond de band al veel langer dan? Nou, wij zijn, uh, officieel zijn wij een band uit de uh, jaren 80, eind jaren 80. En uh, toen zat alleen onze, de, de drummer er niet bij. Die is dus zeg maar nieuw, sinds vorig jaar. Maar uh, de, de oude drummer is gitarist geworden, Pieter. Ja. En uh, Klaus op Bas. En wij met z'n drieën, we bestonden al in de eind jaren 80. Alleen we zijn in 89 uit elkaar gegaan. Zijn we gestopt. En uh, ja, 2010, vorig jaar kerst weer, uh, weer bij elkaar. Wat was de reden eigenlijk euh, om dat... Nou, omdat we zo gewoon... Ja, reunieconcert, dat zei je net. Euh, maar euh, ja, euh, is het, is het, had, blijft het bloed dan toch kruipen waar het niet gaan kan? Ja, dat... dat het, het leuke van... Uh, kijk, we hebben in de tussentijd en nog... Spelen we nog in andere bands allemaal. En uh, ook ja, veel coverbands. En dan... Ja, dit is eigen muziek en het... Ja, het proces van zelf muziek maken en zelf bedenken en zelf mooie dingen bedenken. Dat, dat creatieve proces, ja, dat is gewoon dat is fantastisch. Misten jullie dat dan eigenlijk, zeg maar, dat je als kofferband door het leven gaat... en dat je dan op een gegeven moment ja, de uitdaging om eigen composities en zo... Dat, dat, miste je dat op een gegeven moment ook? Ja, ja, dat, dat, ja heel erg. Ja. En nu we dan weer zo bezig zijn, merk je ook dat ja, er zit zoveel... Uh, inspiratie hebben we en de, de, de, ja, de, de nummers vliegen eruit, dus uh, vandaar dat we ook gezegd hebben vanaf 2012 uh, voorjaar komt er een cd uit, uh, absoluut. Dus, dus, dus, dus, dus, dus uh, jullie hebben wel snode plannen? Ja, we hebben snode plannen, ja absoluut. Ja. Ja. Is er ook nog iets uh, van, van, ja uh, waar, doe je het, uh, waar doe je het dan nog uh, voor? Is het gewoon puur en alleen uh, voor de muziek zelf of hebben jullie nog iets uh, van een ambitie om uh, echt uh, nog misschien in een uh, paar kleine zalen nog uh, te spelen? Maar ja, ambitie is er altijd. Uh, het, het muziek maken staat voorop. Dat uh, sowieso. Maar het feit dat we ook, ja, ons voor dit soort dingen inschrijven. Is om veel te kunnen spelen. Veel uh, weer met elkaar. Podiumervaring op te doen. Ja en. Het, kijk. Ik, uh, ik spuug niet op Paradiso. En ik spuug ook niet op de grote zaal van Patronaat. <lacht> dus. dus uh, ja, als, het, als dat gaat. En uh, we gaan die kant op. Ja dan gaan we die kant op. Dus, uh, we hebben niet meer. De illusie dat er ooit nog wereldberoemd beroemd gaan worden, dat hadden we 20 jaar geleden wel, 25 jaar geleden. Ja, dat niet meer. Dat, uh, maar als het, het komt zoals het komt en als we uh, anders dit soort dingen kunnen blijven doen, gewoon lekker veel spelen en dan is er een goed zat. Uh, toch even nog terug naar jullie begin. Is het nou anders uh, dan in de jaren 80 en, uh, en het nu? Uh, Kun je dat ook nog een beetje met elkaar vergelijken? Qua muziek maken. Uh, nou, en niet alleen uh, het muziek maken, maar ook het spelen nou, uh, is de mentaliteit veranderd of wat dan ook? Nou, de mentaliteit is niet veranderd, denk ik. Uh, ik denk dat de mentaliteit van... Ik, ik denk dat sinds dat er een soort gat is geweest in uh, live muziek. Is Zo half jaar 90 uh, tot uh, begin 2003, 2004 zag je toch dat live muziek maken, dat dat niet meer zo heel erg in uh, trek was. Veel... Natuurlijk uh, ja, de, de, de DJ's, dat soort dingen. En je ziet nou toch weer dat er toch heel veel bandjes zijn. En ja, wij sluiten ons daar gewoon weer bij aan. Bij die cultuur, bij, de, bij die setting. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus wat dat betreft uh, ben ik alleen maar weer blij dat er zoveel live muziek is. En uh, ja, hoe meer hoe beter. Dus, uh... Even onbescheiden, maar als ik naar je kijk, dan denk ik dat we elkaar een hand kunnen geven als het gaat om de generatie. Ik ben hier een van de jaren 60. Ik denk dat jij, nou, jaren 60. Begin jaren zeventig, wat moet zijn. Ik, uh, dat klopt. Ik ben al. <laughs> ja, ik ben half jaar in zestig. Ja, zie je, kijk, dat bedoel ik. Dus dat is wel fijn eigenlijk, ja, hè? He? Dat is ook fijn, ja. ja. Even nog uh, voor, uh, voor de mensen thuis. Uh, waar zijn jullie op uh, te vinden? Op het internet en de sociale media? Ja, we zijn uh, op uh, www.firste.nl te vinden. Dat is onze eigen website. daarnaast zijn we op uh, Facebook te vinden. Uh, we zijn op MySpace te vinden. Uh, er wordt uh, ruimhartig uh, getwitterd. Dus we, ja, alle social media duur kan uh, bedenken. Daar zitten we op. Dus... Dankjewel. Graag gedaan. Dan zijn we zijn wel weer toe aan ons laatste liedje. Try to take you Zij waren First E, maar uh, ik vond dit, uh, eerlijk gezegd vond ik dit wel heel erg uh, mooi. Uh, uh, de compositie was leuk, alleen de zang liet toch een beetje de wensen over eerlijk gezegd. Ja, het was niet helemaal 100%. Nee, uh, dit nummer sprak me wel aan, maar uh, ja, dan, dan, dan moet de toon natuurlijk ook uh, wel een beetje uh, enigszins kloppen. Uh, Ruud deed zijn best, dat, dat wel, maar het uh, kwam, er, kwam er toch niet helemaal uit. First E... Ik vond het wel een sympathieke band overigens, want ze brachten toch een beetje de muziek die ik in de jaren tachtig zelf ook leuk vond. Ja, en die jongens die stammen uit de jaren zestig, net als ik. Dus wat dat er gaat, spreken we elkaars taal wel, eerlijk gezegd. Dat was de tweede band van vanavond. Ik wou zeggen ook meteen de oudste band van vanavond, denk ik. Ja, weet je nog vorig jaar nog? was Ja, ook zo eentje, waarvan ik zou zeggen, dat zou leek om een wiskundedocent, zeg maar. Precies, ja. Uh, en of dat ook zou was, dat weet ik niet. Maar ik, ik kan. Uh, uh, ja, het was een beetje een vage naam. Uh, was dat? Moet even uh, nadenken. Maar dan moet ik even weer die, uh, de USB-stick uh, er even in uh, stoppen. Oh nee, de, dat ja. komt straks wel dan. Nou, nah, laat maar zitten. Uh, ik weet in ieder geval dat uh, dat, die, dat, dat een, een beetje een, uh, een, een, een soort metalband was. Het. het is inmiddels zeven uh, minuten over half negen. Uh, bijna acht minuten over half negen inmiddels uh, geworden. We gaan naar uh, de Dirk De Band van vanavond. En ook die wordt geïntroduceerd door Pepe Fischer en ik zeg erbij het is een band die vorig jaar de Tiltrofee wist te winnen en toen hadden ze Raoul nog bij zich, maar dat was dit jaar geen sinds het geval het woord is weer aan de Fischer De band van vanavond kennen we natuurlijk allemaal van de vierde en laatste voorronde van vorig seizoen tijdens de Rob Agda Awards. Ja toch? Ja, er, zijn, er zijn wel fans meegekomen, gelukkig maar. Zij wonnen namelijk vorig seizoen de Til en dat gaf automatisch uh, recht op een uh, uh, plaats in de vierde voorronde. Een paar andere leuke wapenfeiten van afgelopen seizoen zijn natuurlijk dat er halve finale plaatsen werden behaald uh, tijdens de popprijs uh, Holland-Rijnland en Battle of the Bands. Niet de kleinste. Voorwaar een band dus om rekening mee te houden met hun oervette drums, brullende bas, schreeuwende gitaar en pakkende vogalen. Kortom, ze zetten een stevige zaal neer die live op zijn piercet is. Geef een enorm applaus voor Colt de Het was wel leuk met Cold Nevada en die band is onder andere een beetje ook een beetje hebben jullie iets met Ravol van? Ja, die kennen we absoluut, ja. Niet zo'n beetje ook, zijn Aan het woord Patrick, want vorig jaar was Raoul degene die dat deed al. Die de zanger was in onze band. Ja, dat klopt. Wat is er met die jongen gebeurd? Nou, hij leeft nog steeds. Nou, dat was je vraag niet denk ik. Nee, hij zit niet meer in de band. Nee, we hebben een half. In goed overleg. Ja, absoluut. En goed, met, met allemaal, met iedereen. We zijn er, ja, er eigenlijk over uitgekomen dat we eigenlijk gewoon toch alle wegen wilden wandelen, zeg maar, muzikaal. Dus oftewel, toen we, gingen we met z'n vier verder en Raoul zijn eigen ding doen. Want hij was ook al heel erg zelf bezig met liedjes maken en had een toch meer uh, progressieve ja, insteek. Ja, ja. En dat was niet... Dat was een beetje, ja, toch een beetje mismatch op een gegeven moment. En dat, dat vonden we allemaal. Dus hebben we gewoon met z'n allen gezegd van, ja, wij gaan gewoon met z'n vier verder en, en, en, en Raoul Even goede vrienden, ja. dat wel. Ja. Maar. Uh, want vorig jaar zijn jullie ingestroomd nadat jullie de Tiltrofee hadden ja. gewonnen. Dat, uh, dat weet ik dan van vorig jaar. Uh, wat is er sinds uh, dat verhaal met die tiltrofee uh, ja. gebeurd? Uh, nou ja, we hebben nog wel veel gespeeld, dat wel. Maar verder ja, er, er komt dus dit op, dat het eigenlijk gewoon niet werkt in die samenstelling. En uh, zeg maar een half jaar daarna zijn we dus, hebben we gezegd van nou gaan we met vier verder. En nu spelen ze dus eigenlijk is het drie kwart jaar met z'n vier dan. Nieuwe liedjes ook. De, niet, ja. ja, het is een beetje eigenlijk alleen maar nieuwe liedjes. Nieuwe repertoire. En is dat ook uh, nog ergens uh, te vinden? Nou, we hebben wel een, ja, drie liedjes opgenomen. Een soort van demo van, van de, nieuwe, de nieuwe wij. De nieuwe Colt Vader. Die hebben we online gezet inderdaad. Op onze site. Er Wordt nog wel aan gewerkt. maar. Kan ik ze ook downloaden? Uh, even kijken. Volgens mij op die site niet. Dat is jammer. Ja, inderdaad. <laughs> inderdaad. Ja. ja. Het ja, gaan nog wel komen. We gaan wel alles gewoon voorlopig op gewoon downloadbaar beschikbaar stellen. Zeg maar. Dat vinden we gewoon, ja, eigenlijk het beste. Gewoon voorlopig gewoon alles graag weggeven eigenlijk. Luister gewoon lekker die liedjes. En dat uh, ja, werkt het beste. Maar jullie hebben er nog wel uh, een, een doel om ergens naartoe uh, te werken? Ja, natuurlijk. We, ja, altijd wel groeien. Is het beter worden. En ook grotere zalen spelen. Meer spelen. En dat is wel wat we, wat we eigenlijk nastreven allemaal. Ja, want uh, sinds die tiltrofee. En dat jullie uh, al. Hebben jullie geroken aan het hele verhaal? Ja, absoluut. Ja, toen dus stonden we hier ook inderdaad. De dag na die Tiltrofee. En ja dat, was, ja, dat was al geniaal. Alleen toen was Frank, onze tweede gitarist, er niet bij. Die was toen op vakantie. Ja. Dus die heeft er nu alsnog van kunnen proeven. <laughs> dus dat vindt hij wel heel mooi. Ja, ja. ja dus we hebben al heel lang lekker zitten maken. Oh, oh, oh, heel zenuwacht zitten maken. Oh ja, dat was zo, zo gehaast daar. Oh. Ja, maar dat... Uh... Allemaal, ja, allemaal. Maar, maar zo, uh, zo probeer je natuurlijk wel uh, aan optredens en dat soort dingen te komen. Hè? Ja, natuurlijk. Het staat natuurlijk wel, wel goed op je, ja, je cv, zoals je het kan zeggen. Je kan toch zeggen, ook daar gespeeld. En dan luisteren andere zalen misschien ook alweer meer naar je. Maar, maar goed, de liedjes moeten voor zich spreken. Daar, uh. Goed, in ieder geval, uh, jullie zijn uh, te vinden, wat je al zei, www.kotnevada.com. Maar ook iets op sociale media? Ja, Facebook. Dus ja, zoek op Facebook op Cold Nevada of type facebook.com slash Colt in en je komt er ook. Oké okay, Patrick, dankjewel. Ja, Oké, okay, geen dank. Nee, Fada was dat. Um, nou was het ook zo dat we toevallig uh, daar rondliepen, Marcus en ik. En wie kwamen we tegen? Een uh, finalist van een aantal jaren terug, uh, van WF Zero, Tom Gaasbeek. En Tom wist ons te vertellen dat hij iets bijzonders creatief had gedaan. Hij had een, een videoclip gemaakt. Het nummer dat heet Earth. Dat ding is te vinden op onze CFM Zandvoortgroep, Maar natuurlijk ook bij ons op Alternative FM op Facebook. Laten we eens even luisteren naar wat hij gemaakt heeft. Het is ook een hele leuke clip geworden. Hier is die. Wave Zero en Earth. En ik kan je er in ieder geval bij vertellen. Er wordt niet in gezongen in ieder geval. Dat, dat sowieso. was hem. Wave Zero met Earth. Uh, we gaan hem uh, even dit hebben we even gauw uh, gejapt van uh, YouTube. Uh, maar uh, ik kan thuis uh, even natuurlijk de boel omzetten naar een mp3. En dan hoor je hem volgende week nog een keer uh, hier bij Alternative FM. We hebben er nog eentje klaarstaan. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. Cairo. Looking your way so the same